11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Rotterdam rijdt het metroverkeer weer volgens de dienstregeling. Het vervoersbedrijf RET heeft geen last meer van de communicatiestoring van KPN. Door die storing konden de verkeersleiding en de metrobestuurders niet goed communiceren. En door de storing werkte vanochtend in Rotterdam een omgeving... ook de communicatiesystemen van de hulpdiensten niet.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 De politie in Noorwegen is nog hypernerveus na de aanslagen van vrijdag. Het Centraal Station in Oslo werd enkele uren ontruimd... na de vondst van een verdachte koffer in een bus. De koffer is met een robot verwijderd, maar er werden geen explosieven gevonden. De veiligheidsmaatregelen zijn inmiddels weer opgeheven. De Noorse politie maakte eerder vanmorgen melding van een zoektocht... naar een gevaarlijke aanhanger van Anders Breivik... die gisteren uit de gevangenis zou zijn ontsnapt. Maar die berichtgeving werd een kwartier later ingetrokken. De man zou niets met Breivik te maken hebben. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem roept oud-patiënten... van de afdeling chirurgie en traumatologie op... om zich te laten testen op MRSA. Dit jaar zijn in het ziekenhuis al twaalf patiënten... met de bacterie besmet geraakt. Dat is meer dan normaal. Rijnstaten ziekenhuis denkt dat het om een vrij besmettelijke variant gaat. De patiënten die een bepaalde periode van dit jaar... op de afdeling chirurgie en traumatologie hebben gelegen... krijgen een brief en daarin wordt hen gevraagd... om uit voorzorg een kweek te laten afnemen bij de huisarts. Binnen vier tot vijf dagen is dan duidelijk... of ze met de MRSA-bacterie besmet zijn. Als dat het geval is, krijgt de patiënt van het ziekenhuis een behandeling. MRSA is een ziekenhuisbacterie... die niet meer gevoelig is voor de meeste antibiotica. Op de A58 in Zeeland zijn door een kettingbotsing vijf gewonden gevallen. Ter hoogte van Middelburg botsten zeker acht auto's op elkaar. Eén van die auto's stond korte tijd in brand. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En ook over de oorzaak van de kettingbotsing kon de politie nog niet zeggen. De A58 bij Middelburg is richting Goes tot zeker één uur vanmiddag afgesloten. Dan het weer nog, vooral in het noorden zonnige periode. Vanmiddag een bui in het oosten met kans op onweer. Het wordt 20 graden langs de kust tot 23 in het oosten. Morgen opnieuw wisselen bewolkt en kans op een bui. Het wordt dan iets warmer. ANRB-verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat de afrit Buntschoten, 2 kilometer. In het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen... tussen Boerakker en Hoogkerk, 2 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A15 naar Europoort in de Tunnel Drie kilometer file staat erachter vanaf Hoogvliet. Twee rijstroken zijn dicht. En u hoort het al in het nieuws. Problemen op de A58 in Zeeland. Van Vlissingen naar Bergen op Zoom. De weg is dicht bij industrieterrein Arnestein. Dat file tussen Middelburg en Arnestein. Twee kilometer. Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder fileberichten. Deze zomer gaan weer miljoenen Nederlanders het land uit. Naar Frankrijk of nog verder.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 De slachtoffers in Afrika hebben uw hulp nodig. Maak vandaag nog een gift over naar Giro 555. Uw wijfjes is medica, uh, media historicus. Meneer wijfjes, goedemorgen. Goedemorgen. Helpt dat nou zo'n spotje? Nou, laten we het hopen. Maar ik denk dat één spotje niet onmiddellijk mensen zal nopen om naar het Giroboekje. of naar, naar de site van de bank te surfen om geld over te maken. Maar in het totaal van de media-aandacht. denk ik wel dat het effect sorteert, ja. Lees even de, de krantenkoppen met u door. Hebt u die al gezien vanochtend? Uh, de Volkskrant. AD, PVV en het nou, door Breivik. Klopt ja. het nou, die miljarden, trouw? Snakken naar de zon, de Telegraaf. En NSC Next vult de gehele voorpagina met de schuldencrisis in Amerika. Hmm. Alleen de Volkskrant heeft het over de horen van Afrika. Over ja. de ongekende humanitaire ramp die zich daar afspeelt. 1,1 miljoen mensen kunnen vandaag nog sterven aan de honger. En dat blijft dus grotendeels uit, uh, uit beeld. Niet alleen in de kranten, maar zeker ook op televisie zien we weinig over Afrika terug. Hoe verklaart ja. u dat? Nou, we hebben natuurlijk te maken met een uh, periode waarin ander nieuws zich nogal opdringt. Uit Noorwegen. Uh, en we hebben misschien ook, misschien ook te maken met een, uh, de komkommertijd, de bekende komkommertijd. Een nieuwsluwe periode waarin uh, nieuws over het algemeen minder wordt gesignaleerd door mensen. En de kranten zijn ook dunner. En uh, de, de radio is ook korter in de informatie en de televisie. En mensen zijn minder gespitst op het nieuws... omdat ze veel meer met hun hoofd in de vakantie zitten. Maar goed, de kranten zou je zeggen, die zijn dunner... maar die hebben baat bij dit soort nieuws. Want dat vult... Ja, natuurlijk vult het, maar het, het is nieuws wat uh, mensen confronteert... met hun, uh, misschien hun tekortkomingen of hun uh, gevoel voor schuld of verantwoordelijkheid. En uh, Afrika-honger, ja, dat is uh, al 40 jaar in het nieuws. En, en misschien hebben helpt mensen het idee van, ja, we hebben 40 jaar lang hebben we, uh, dingen gegeven. En uh, is het nou niet een keer opgelost? Misschien speelt dat wel een rol, zo langzamerhand. In de jaren 80 waren enkele beelden van de BBC... van een hongerig kind genoeg om de hele wereld te mobiliseren. Ja. Daar ligt voor mij die, die middenpagina van de NC Next van vanochtend. En daarop echt een, een zeer schijnende foto... van een ernstig ondervoed kind in Kenia. Ja. Dat soort beelden lijken weinig effect meer te hebben. Uh, uh, of uh, omdat, je me? ze, omdat je ze elke dag kan uh, publiceren. Want uh, honger is een structureel fenomeen. Nu is het incidenteel, uh, breekt het los... omdat het echt heel acuut is in uh, de hoorn van Afrika. Met name Somalië. Eh, daar zijn eh, honderdduizenden mensen ineens eh, getroffen... door deze hongersnood omdat de regen uitblijft. En het land überhaupt in een burgeroorlog daar is veel zand... waardoor de infrastructuur heel slecht functioneert. Maar honger in Afrika is een structureel probleem. Ik denk ook dat veel mensen dat als zodanig voelen. En ze zijn wel bereid om eh, daaraan iets te doen. Eh, want de hulporganisaties die hebben inmiddels geld binnengekregen. En ook de overheden zijn bezig, zowel nationaal als wereldwijd... om er iets aan te doen. En daarmee niet heel veel, maar wel wat. Maar er zit een soort sleet hè, op uh, de humanitaire ramp in Afrika die het met honger went. te maken. Ja, het stompt af. Vrees ik dat het zo werkt. Een hongerend kind met een hongerbuikje uh, en, en tranende ogen en vliegen op de ogen. Ja, die hebben we honderdduizenden keren gezien. En als je die weer laat zien... Ja, dan, dan, he, dan komt het niet voorbij de nieuwsdrempel, vrees ik, van de meeste mensen. Helaas. Staatssecretaris Ben Knapper heeft de Nederlandse bevolking opgeroepen om guld te geven. Ja. Wat vindt u nou, ja, Dat past in het huidige regeringsbeleid. Eh, eh, niet meer collectief, eh, vanuit het collectief... Eh, onze nationale overheid eh, te geven... maar meer beroepend op eh, het particulier initiatief. Dat doen ze op allerlei terreinen, ook op het gebied van kunst en cultuur bijvoorbeeld. Eh, zie je dat terug en in het onderwijs. En eh, nu zie je dat ook op ontwikkelingssamenwerkingsgebied. Eh, eh, waar, waar vroeger de overheid altijd het voortouw nam om eh, zeg maar, gul te geven... bij eh, incidentele humanitaire rampen, zoals de, van deze schaal. Daar treedt de overheid nu terug... En dus een beroep op particulier initiatief om dat, uh, in dat gat te vallen. Ja, ik, ik ben eerlijk gezegd uh, wat twijfelachtig over het effect daarvan. Wat moet er gebeuren, meneer Wijfjes, voordat de ramp wel de aandacht krijgt die die verdient? Ja, oh ja, misschien moeten we sowieso voorbij de zomer, maar dan is het al te laat. Want dit is acuut. Mensen hebben nu honger, gaan nu vandaag dood. Uh, mensen moeten terugkomen van vakantie, bij wijze van spreken. Ook uit, vooral mentaal terugkomen van vakantie. Uh, er zijn ook minder. Bekende Nederlanders beschikbaar, die de publieke opinie kunnen mobiliseren. Er zijn misschien ook minder journalisten beschikbaar... die hierover kunnen rapporteren, omdat daar ook vakantieproblematiek speelt. Ja, ik denk dat veel mensen moeten proberen toch hun hart te laten spreken. Want dit is een ramp die eigenlijk zijn weergaan niet kent. Hoe kunnen de media onze immuniteit voor de ellende in Afrika doorbreken? Met andere woorden, wat moeten we laten zien? Ja, veel meer reportages maken. Voor zover het kan. Hè, want dit is natuurlijk een problematisch gebied voor, de, voor journalisten om toegang te krijgen. Dat heeft te maken met uh, het uh, onstabiele regime dat daar heerst. Maar die beelden je kan zijn al gemaakt, natuurlijk. Ja, ze zijn er. En je, kan ze, je moet ze ook blijven maken. Je moet erover blijven rapporteren. Ik denk dat het de taak is van media om dat te doen. En uh, die spotjes moet je ook blijven uitzenden. En misschien moeten we toch toe naar een soort uh, ja, televisieactie. Want dat is over het algemeen het meest effectieve middel... om eh, veel geld bij elkaar te halen. Uw Wijfjes, media-historicus, hartelijk dank. De Gids.fm, zomereditie. Wat staat er nog meer op onze rol van vandaag? Nou, ik blik zo terug op een gesprek dat ik vorig jaar oktober had... met schrijver, dichter en acteur Ramzi Nasser. Hij maakte een reis door Myanmar, het verboden land... en maakte daar een boek en een documentaire over. In het archief van de wereldontvanger stuit ik op de Afghaanse politieserie Eagle 4. Dat is een serie à la 24 met Jack Bauer. En wellicht dat onze politietrainers in Kunduz er nog iets van kunnen leren. En hoe vergaat het de mensen van de sociale werkvoorziening ProMen... in Gouda en Capella aan de IJssel? Meer informatie erover zo meteen. En tussendoor aangename muziek, zoals deze. Australische zangeres Gabriella Silmi Me met Sweet About Me. Ze brak ermee door in 2008 in het Verenigd Koninkrijk, Engeland en uh, omstreken. En op 26 april in Australië en op 6 juni in de rest van Europa. En voornamelijk werd dit nummer gebruikt door een zeepfabrikant, een schoonheidsfabrikant... om het onder de reclames te zetten. Oh ja, ja. Dit is de gids fm Met Felix Beurders... In Lelystad staat de eerste matrassen-recyclefabriek van de wereld. Retourmatras, heet het bedrijf. Het idee is om al het materiaal uit de oude matrassen een nieuwe bestemming te geven. En het materiaal uit de matrassen is heel goed recyclebaar. In Nederland gooien we met z'n allen jaarlijks 1,2 miljoen matrassen weg. Dat zijn 15.000 vrachtwagencontainers. Op dit moment worden matrassen verbrand bij vuilverbranders... maar die ovens worden door de olie in de matrassen veel te heet. Verslaggever Jan Peels kreeg een paar weken voor de opening in mei van dit jaar... een rondleiding van een van de initiatiefnemers, Nana Fioli. Hier komen de volle containers komen hier binnen. Dat doen we met een eigen lanceerauto. Dat zijn ook eigen containers, hè? Dat zijn ook eigen containers. We hebben er op dit moment een 80 eigen containers. Waar staan die dan?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 En die bevatten dus de toxine. En dat materiaal, als dat in het bijzonder, als je ze opensnijdt, naar buiten komt, dan kan je dat inademen. Maar dat gebeurt hier, dat opensnijden natuurlijk? Ja, dat gebeurt hier, maar dat gebeurt allemaal onder volle automatische Ja, Je hoort dit gepiep wat er nu is. Dat is een metaaldetector. Die heeft hem gedetecteerd dat er dus staal in zit. Oké, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten matrassen: waterheksen, binnenvering.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 Wat daar natuurlijk in zit, een dikke schuimrubberen rand zit er omheen. Ja. Dat kan allemaal hergebruikt worden? Dat kan allemaal hergebruikt worden. Ja, de metaal, ja. u hoort tegenwoordig over kopen, dieven, dat is natuurlijk gouden handel. Nou ja, goud. We, we, we kunnen er een pizza aan verdienen, maar het is in ieder geval is het een opbrengst. Die dus de keetvie zeg maar naar beneden kan brengen om zodoende containers te... Ja, de, de, de, de prijs die de klant moet betalen...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 Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya nel mar, fantasma ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, solo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 Manu, ciao en clandestino. De .fm. Zomereditie. In januari zijn we een serie reportages gaan uitzenden over de mensen van de WSW. U weet het dat gaat over werknemers in de sociale werkvoorziening. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of uh, psychische handicap dus. De bezuinigingen die dit kabinet gaat doorvoeren... treffen ook de sociale werkplaatsen hard. Verslaggever Katinka Beer volgde gedurende een aantal weken... de medewerkers van sociale werkvoorziening Pomen... in Gouda en Capelle aan de IJssel. Voor deel 2 ging ze naar de Goudse Poort, is dus een locatie die op het punt stond om gesloten te worden. Dat ringetje, de zwarte ringetje en de, en de pen... moet in dat kraagje. en dan rubben zo tegenaan...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 Dat is de opdrachtgever waarvoor op deze afdeling al jaren en jaren beugels worden gemaakt. Ja. Ja. Allerlei soorten beugels. Ja. Ja, dus ook, met de, ook met de verschillende, de grote, de kleine beugels. Ook met de rubbers. En de kopen en de zilver. En vindt u het leuk dat het verschillende soorten beugels zijn? Ja. Al ja. En ik werk hier nu. Uh...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 Dus je wordt altijd aangepast werk krijgen op deze, deze pro moment. Dus zeggen, zorg altijd dat je een, een plaatsje vindt dat je kunt doen. Want er moet toch gepresteerd worden. Want wij besteren hier, hè, mensen halen. In het begin kwam en ik ook, Fred. Dan weet je niet wat, Jezus, wat Je moet iets doen en dan sta je mee aan. Ja. Nee. Dan weet je het niet. En nu ben je zover dat je gewoon beugels demonteert. Hè. Wij zijn, eh, uh, hoe doe je het? Op de stok, wat staat erop. Samensteller. Mijn nagaan. Samenstellen. Samenstellen, ja. Nou, mijn nagaan. Het staat op, maar loosd ook. Het is toch een soort gesprek dat ik dat nog ken. terwijl je helemaal afgeschreven bent. De goudse poort is inmiddels gesloten. en de hele afdeling Flamco is verhuisd. Maar het gaat heel goed op de nieuwe locatie, luiden de berichten. Waar zou dichter, acteur en regisseur Ramzi Nasser uithangen? De laatste keer dat ik hem sprak, was hij net terug uit Myanmar, het vroegere Burma. En eind vorig jaar richtte onze wereldontvanger de antennes op Afghanistan. en ving daar beelden op van Eagle 4. Een Afghaanse kopie van de serie 24. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Ziekenhuis in Arnhem roept oud-patiënten... van de afdeling Chirurgie en Traumatologie op... om zich te laten testen op MRSA. Dit jaar zijn in het ziekenhuis al 12 patiënten... met de bacterie besmet geraakt. En dat is meer dan normaal. Het de ziekenhuis denkt dat het om een vrij besmettelijke variant gaat. Op de A58 in Zeeland zijn door een kettingbotsing... vijf mensen gewond geraakt. Ter hoogte van Middelburg botsten zeker acht auto's op elkaar. En een van die auto's stond korte tijd in brand... Hoe die gewonden er aan toe zijn, is niet bekend. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de Noorse hoofdstad Oslo zijn de veiligheidsmaatregelen op het Centraal Station weer opgeheven. Vanmorgen werd een verdachte koffer gevonden in een bus. Na onderzoek met een robot was de conclusie dat daar geen explosieven in zaten. En Uruguay staat op de vijfde plaats van de FIFA-wereldranglijst. De hoogste plaats die het land ooit heeft bezet. Nationaal voetbal elftal steeg 13 plaatsen... na het winnen van de Copa America, het kampioenschap van Zuid-Amerika. De FIFA-ranglijst wordt nog altijd aangevoerd door Spanje... gevolgd door Nederland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ah, nu bij je verkeersinformatie. Fielers staan er op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Amersfoort-Noord en de afrit Bunschoten 4 kilometer. Dat komt door bezoekers aan de Spakenburgse dagen. Het staat ook vast op de N199 van Amersfoort naar Bunschoten voor Spakenburg, 3 kilometer. Bij Rotterdam, de A15, naar Europoort. Bij de Botlektunnel, 3 kilometer. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. En u hoort het al in het nieuws. Problemen zijn er in Zeeland op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. De weg is dicht bij Industrieterrein Arnestein na een kettingbotsing. Zat tussen Middelburg en Industrieterrein Arnestein 2 kilometer. Vara, radio 1. Degids.fm, zomereditie. Het Felix Meurders. Onze politietrainers zijn deze maand aan de slag gegaan in Kunduz... om de Afghanen de beginselen van de rechtsstaat bij te brengen. Hadden ze in oktober naar de Wereldontvanger geluisterd, dan hadden ze geweten van het bestaan van Eagle 4, een populaire politieserie op de Afghaanse televisie, à la 24. En hoe ziet de webwereld eruit van Teun van de Keuken, een van de opsporingsambtenaren van de Keuringsdienst van Waarde. Degids.fm, zomereditie. Tot de gasten die ik het afgelopen seizoen mocht ontvangen, behoorde ook dichter Ramzi Nasser. En de aanleiding was bijzonder als ze reisde door het verboden land Myanmar... dat we vroeger nog Burma noemden... en maakte daar een documentaire en een boek over. En ik vroeg hem onder andere of het wel kies is om naar een land te gaan... waar een verwerpelijk regime het volk onderdrukt. Ja, nou, er is natuurlijk iets anders... of dat je er uh, als toerist naartoe gaat of een zaak wil opzetten daar... waarbij je met het uh, regime moet verbinden... Of dat je daar op een humanitaire missie gaat... met dokters en studenten die daar uh, operaties komen verrichten. En dat was ook de reden dat je er binnenkwam in dat land. Want uh, normaal gesproken kom je er ook niet echt in, behalve nee. als toerist natuurlijk. Nee, precies. En we hebben er ook enigszins het raden... naar waarom uh, de, het regime dat wilde toestaan. Want we hebben dus toestemming gekregen. Uh, de visa's zijn geregeld. Maar ja, we kwamen dus op gebieden waar nog nooit een westeling is geweest... en waar ook dokters uh, een, uh, zo ongeveer een zeldzaam dier zijn. Dat zijn mensen die hun hele leven geen dokter zien... En vooral in dat gebied, dat zijn mensen die zitten midden in... dat zijn de Deltagebieden, waar twee jaar geleden die cycloon overheen heeft geraast. Heeft hij tegen de 250.000 mensen, dat zijn schattingen, uh, ja, vernietigd, gedood. En uh, wij waren de eerste dokters die daar kwamen. En wij, dat zijn echt artsen? Ja. En ja. studenten? Ja, naar het schijnt. Er werd ons van alle kanten verzekerd. Maar we, een heleboel feiten kun je niet checken. Dat heb ik achteraf geprobeerd. Maar er werd ons verzekerd dat wij de eerste grote westerse cameraploeg waren die daar kwamen. Sowieso is het... Het land is al gesloten en een soort vergeetput. En de regio waar wij waren, daar is echt niemand van Westerlingen of van hulp is daar toegelaten. Dat is echt het afvoerputje van het uh, vergeethol. Ik ga er zo over door. Maar eerst even, is het een mooi land? Het is een onwaarschijnlijk mooi land. Ik heb nog nooit een reis... Ik heb toch veel gereisd al. En, en, en ook naar ontwikkelingslanden. Afrika, Indonesië, et cetera. En, en dit is de eerste keer dat een ultieme schoonheid... zich zo vervlocht op een absurde manier met ellende. Het is en vreselijk en ellendig... en tegelijkertijd is het uh, een prachtig land. Het volk is... Ik heb nog nooit... En dat meen ik echt nog nooit zo'n gastvrij volk meegemaakt. En jullie reisden daar? Samen met de zwaar bewapende militairen en Berret? Nee, nee, nee, totaal niet. Nee, nee, nee, totaal niet. Geen, geen militair of niks. Er ging een uh, spion mee. <laughs> we hadden onze eigen spion mee die dan moest kijken of dat... Duidelijk herkennen, we stond spion? Uh... Uh, nou ja, dat was gewoon een ambtenaar. Maar het, het, kijk, het dubbelzinnige is... en dat, dat is de, het, het, het hele de hele reis stond in dat teken. Hij is dan zogezegd de spion. Maar hij zorgt er ook voor dat wij kunnen komen in de gebieden... Hij is de, hij is de sleutel tot de deur. Dus als wij in problemen zouden komen... is hij degene die ons kan redden, onder andere. Maar geen militairen of niks. We hebben daar in volledige vrijheid, dat is ook wel om te benadrukken... geopereerd. En we, letterlijk en figuurlijk. Uh, en we zijn eigenlijk onder leiding van de grootste... boeddhistische monnik van het land ingezet. Die heeft ons vooral gestuurd. We hebben toestemming gekregen van het regime. Maar we zijn onder leiding gegaan van Sitagu Sayado. Dat wordt gezien als de paus van Birma. En hij heeft ons eigenlijk gestuurd naar al die gebieden. Maar niet echt. Uh, Ongeveer als ik dit hoor tenminste and that is very very strict area restricted area strategically important for the government there will be people uh, some uh, uh, plainclothes people all the time uh, watching your activities i even cannot help you if something happened. I'm not joking, I'm serious. Wie zei dat tegen jullie? Ik, ik kan je zelfs niet helpen als er, ja, uh, als er iets gebeurt. Dat was uh, Uwin Aung, dat was onze reisbegeleider. Die heeft daar uh, een lange arm, om zo te zeggen. Dat is een, een immens goede man. Die alleen maar probeert hulpposten, ziekenhuizen op te richten... sociale projecten voor de bevolking, omdat de regering zelf het zelf laat afweten. En we, hij was onze sturende hand. Hij is ook een assistent van die Sitago Sayado. Maar toen hij dit zei, toen schrokken we ons wel... Toen schrokken we wel heel erg. Want het is verboden gebied echt waarin Het geweest Het was absoluut uniek dat wij daar konden komen. En hij, uh, hij, hij meent het ook. Hij, de, de, als we iets wilden fotograferen moesten we toestemming vragen. We mochten de zonsondergang niet fotograferen. Waarom niet? Nou, achteraf met uh, deducties ben ik er dan achter gekomen. Daar lagen allerlei marine schepen. Dus waar de zon ondergaat liggen, die schepen. Dus dat is dan weer uh, logistiek in, uh, interessant. Dus dat zou spionage kunnen zijn. Maar we hebben daar echt op eieren gelopen. Uh, toen we sliepen, we sliepen altijd in boeddhistische kloosters... werden we bewaakt door militairen. De lampen bleven aan, de generator bleef loeien. En toen we vroegen of dat uit mocht... Dat kon dus ook niet. Dus wij vermoeden dat die militairen ons zelfs in onze dromen in de gaten wilden houden. En jullie waren in het deltagebied verwoest door die storm, die vreselijke storm... die ja. daar uh, dood en verderf heeft gezaaid. Hoe zag het er dan uit? Behalve um, mooi op, qua landschap? Ja, op sommige gebieden. Ik had elke keer de indruk dat ik uh, de restanten van een verloren beschaving tegenkwam. Alsof je bij een Azteekse tempel ineens in, de, in het oerwoud ziet opdoemen. Met dat verschil dat dit geen verloren beschaving was, maar dat het nog dicht bevolkt was. Overal zijn mensen. En, uh, daar bouwwerken staan erbij alsof de storm daar de dag, de, gist de dag van tevoren uh, doorheen had geraasd. Alleen omdat er cougetteplanten met bloemen nu overheen groeiden... kon je zien dat er minstens al een jaar overheen was gegaan. En mensen die dus heel veel familie hebben verloren, vrienden hebben verloren. Uh, gemiddeld uh, hebben, we zijn we in heel veel dorpen geweest waar drie vierden van het dorp weggevaagd was. En dan het volledige dorp weggevaagd, maar drie vierde van de bevolking. En als je daar dan komt helpen, dan zie je ook... Uh, Echt slachtoffers van de fysieke slachtoffers van de ramp... vind je niet meer, want die zijn gewoon gestorven. Er is geen hulp tijd toegelaten. Uh, behalve... de, eigen, de eigen mensen hebben het niet geholpen? Nee, die waren, dus de Bemezen waren bang dat er... Dat de Amerikanen, de Fransen, de hele wereld stond klaar om te helpen. Maar ze waren bang dat ja, pottenkijkers, et cetera... Dus ze hebben het zelf allemaal moeten rooien daar? Ja, en dat als je dan dat volk meemaakt... je komt in een gebied... mensen zijn heel blij dat je komt. Niet eens zozeer omdat ze hopen genezen te kunnen worden... want ze hebben een totaal ander concept van gezondheid deze boeddhisten... maar gewoon het feit dat je die moeite doet... om uren, uren dagreizen te maken... om daar überhaupt te komen. Zodat je een signaal afgeeft... jullie zijn niet vergeten. Die Win Aung, die reisbegeleider, zei ook... dat is een van de doelen waarom we, die we hiermee hopen te bereiken... aan te geven dat ze niet vergeten zijn. En... Ja, ik, het is vreselijk om mee te maken. Maar als je die mensen, vooral die kinderen in die vergeetput ziet, hoe dankbaar die zijn als een absces is weggesneden. Als ze genezen worden, dat is onvoorstelbaar. Ik heb een bejaarde vrouw gezien in de tachtige jaren. die voor een 24-jarige student, 24 student neerknielde nadat een absces was weggehaald. En mensen zeiden: nee, dit staat u toch op? En zij zei: nee, ik wil dit doen. Vo naar voren boog ze en gewoon in uh, aanbidding bijna haar dankbaarheid wilde tonen. Nou, als, als je dat meemaakt, dan merk je, we zijn hier echt niet voor niks. En er is een moment uh, in de serie waarop jij buitengewoon uh, geëmotioneerd raakt... omdat een kind wordt geopereerd aan een hazenlip. Ja. Waarom dan nou juist bij, bij, bij zo'n eenvoudige ingreep? Uh... Nou, alle, uh, Dat heeft meerdere oorzaken, maar het effect is natuurlijk heel groot. Als je een kind met een gespleten lip ziet, zeker met een dubbele gespleten lip... hoe je het ook wendt of keert, dat is geen fris ge uh, geen gezicht. Maar daarbij, uh, die zijn eigenlijk vervloekt. Ze worden gemeden en bespot, die kinderen. Het komt er ook veel vaker voor dan in het Westen. Dus het is een veel voorkomend verschijnsel. Um, ze worden gemeden omdat het een vloek zou zijn. Ze zijn gestraft voor kwaadsprekerij, zogezegd, in hun vorig leven. Als je dan ziet, zo'n kind, het is een heel bloederige operatie... maar als je dan ziet dat zo'n bovenlip ineens gehecht wordt... en er ontstaat een mond, dan word ik niet alleen geconfronteerd met... Het feit dat die banvloek daarmee wordt opgeheven. Maar ook met mijn eigen vooroordelen. Want ik zie ineens een mens. En dat kind wordt, het laken wordt weggerukt. Het is geen gezicht meer dat geopereerd, geopereerd wordt. Je ziet een prachtig meisje liggen. En het wordt in de armen genomen door een student. En dat is heel, heel emotionerend. Ook voor die studenten. De, je moet ook weten dat veel van die kinderen waren bij bewustzijn. Omdat er weinig anesthesie is en om anesthesie te sparen... konden die slechts lokaal verdoofd worden. Dus die hebben alles gevolgd in nee. veel gevallen. Ja. Nou, dat is, als je ziet wat dan geneeskunde teweeg kan brengen... in een land dat vergeten is, dat is zeer, zeer emotionerend. Er ja. is ook ruimte voor een lach. Bijvoorbeeld toen je een waarzegster raadpleegde. Mijn date op 28 yeah. of januari 1974. In Antjean, hier. Ah, have goed. Je moet het verhaal. Doe level we can. Je have to choose two uh, lovers two will lovers will yeah. come and I will have to choose yeah you have to choose one one girl one girl is the uh, same religion yes. same uh, same same country a another one is a foreigner that uh, foreigner foreigner is very good for you <laughs> yeah. Ja, je moet kiezen uit twee deuren. En achter in ieder geval, de tweede staat een vreemdeling. En die ja. is heel erg goed voor je. Ja, Maar sowieso is het natuurlijk al fijn dat er dus twee vrouwen om mijn hand gaan dingen. Dat is al uh, fantastisch. En dat geloof je natuurlijk blind? Maar natuurlijk, er zijn bepaalde <laughs> dingen waar je heel graag in gelooft. Maar dit gebeurt daar veel. Uh, astrologie is een van de houvast, uh, een van de middelen van houvast. Omdat er geen, vrijwel geen gezondheidszorg is. Wel voor de militairen, maar niet voor de burgerbevolking. Moeten ze dus hun toevlucht nemen tot astrologie, tot de sterren, tot de kruiden en planten die ze vinden langs de weg? Het is, een zeer, het, is het meest bijgelovige volk ter wereld. Dus voor elke afspraak, voor alles, wordt, worden de sterren geraadpleegd. Nou, en als, als er dan überhaupt geen medicatie is, dan komen ze ook voor gezondheid. Uh... En is het tekenend voor de bevolking dat ze de moeder zo inhouden? Dat er flink gelachen wordt? Ja, uh, ik heb dus. Het, en dat komt door het boeddhisme. Sowieso die kinderen, als die geopereerd worden... mensen met een open borstkasoperatie die gewoon vers, verstijven... maar geen kick geven, dat heeft te maken met een boeddhistische inslag. Ze zijn lijden gewend. En voor hen hebben ze, ze hebben een heel ander concept van geluk en gezondheid. Daar gaat het boek in de Gouden Buik van Boeddha heel erg over. Het boekje dat je geschreven hebt naar aanleiding van deze dogma. Pre Precies, ja. Dat, dat, dat geeft weer hoe, die, hoe ze op een boeddhistische manier... De vraag gaat over wat is nu geluk. Zijn ze nu gelukkig? Ik kan het me niet voorstellen... want ik zie alleen maar ellende. Maar ze gaan door. Ze, ze, ze, bij hun concept van gezondheid spreidt zich uit over meerdere levens. En geluk is niet het vervullen van verlangens... maar is het omgaan met, het, met de gebreken. En dat was voor een Westerling heel confronterend. Ramzi Nasser, mijn gast vanochtend Hartelijk dank. Graag gedaan. om de donkere wolken aan het firmament te verdrijven. Ik hoop dat het lukt. De dijken wil je altijd van me houden. Op 10 december vorig jaar draaide ik aan mijn toestel. Vara. De, gids .fm. de wereldontvanger. Willem Frank de Nood houdt de internationale media in de gaten. Willem Frank. Ja, jij bent wel een liefhebber van spannende tv-series, toch, Felix? Ja. Oh, jij kijkt naar die, die tv-serie. Hey, je bedoelt de killing. Hey, de killing ja? ja, dat is een fantastische serie. Die heb ik nu uh, uh, de alle tweede series van gezien. En uh, het is echt bloedstof. Ja, precies. Daar hoor ik jou wel eens over. Nou, zelf vind ik, vind ik 24 echt goed. Die kan ik jou aanraden met, uh, met Jack Bauer, speciaal gezien, agent. Ja. Nou, het gaat Probeer... iets verder, vind ik. Ja, ja staat iets uit, minder van de werkelijkheid ja af. allerlei heel ingewikkelde complotten en ja. terroristen. En inderdaad, het, het draait wel heel ver door soms. Nou, die 24 heeft nu een Afghaanse tegenhanger gekregen. Die tv-serie, die heet Eagle 4. Die draait om een elite-eenheid van de Afghaanse politie. En, en die zitten ook alle ach, allerlei achter, uh, af, <acht> achter allerlei terroristen aan. En op YouTube vond ik een heel uh, veelbelovend voortproefje van de eerste aflevering. Heel snel gemonteerd, met spannende muziek eronder. Ja, we kunnen het helaas niet laten horen. Ja, dat komt later wel op de site. Ja, maar de camera's liggen eruit allemaal. Helaas. Ja, maar gebeurt. ik kan je in ieder geval een stukje laten horen. Uh, een terrorist wordt op zijn doel afgestuurd. Die gaat zichzelf opblazen met een bomvest. En dat Eagle 4-team moet hem onderscheppen. Maar ze hebben heel weinig tijd. Ja. De agenten zijn er net op tijd bij, schieten de terrorist neer. Maar voordat die bom, uh, voordat die bom afgaat, maar dan komt de cliffhanger. Die man was slechts het lokaas om het team af te leiden. En ergens in de stad ligt een nog veel grotere bom. Is het wraak of plicht? -ha -ha -ha. Is het Eagle nou, Daarmee eindigt de voice-over. Die serie is nu te zien in Afghanistan op televisie? Ja, die wordt uitgezonden door Tolo TV. Dat is de populairste zender in Afghanistan. Nou heb ik net even meegekeken... naar dat voorproefje op de computer... Uh... Op de mm -hmm. redactie, ja. toen, toen de verbindingen er nog niet uit lagen. Zag ik, zag ik het goed, zaten er ook vrouwen in de serie? Ja, twee vrouwen. En die, die, die, die spelen ook wel een belangrijke rol. Die zitten in het, in het zenuwcentrum van het team. En die proberen met allerlei high-tech apparatuur de terroristen op te sporen. En uh, het team te velden aan te sturen. Die vrouwen bij, Afghaan, bij de Afghaanse politie, is dat een reëel beeld? Of zeg je nou, het ja, is verzonnen? het is niet heel realistisch. Die vrouwen die, die zijn er wel, maar het, het zijn er niet zo heel veel. Uh, en ze moeten niet alleen oppassen voor de Taliban... maar ook voor hun handtasselijke mannelijke collega's. Onder vrouwen is het niet echt een populair beroep. Agent. Het, wat ze eigenlijk vooral doen is op straat andere vrouwen fouilleren. En in het echt zitten er waarschijnlijk geen vrouwen... bij een Afghaanse antiterreureenheid. Nee, het antwoord is dus nee. Dus het is niet echt realistisch voor een serie... Nee. om vrouwen in het eh, commando te nee. zetten. Nee, nee, nee, Weet je, je moet het een beetje zien als die, die serie heeft ook een soort voorbeeldfunctie. Er moet een, een emanciperende werking vanuit gaan. dat, dat ze de kijkers kunnen laten zien. zie je wel, vrouwen kunnen ook een belangrijke fun functie hebben. En uit het hele gegeven dat, dat er zo'n Afghaanse elite-eenheid. een ingewikkeld terroristisch uh, netwerk oprolt. het is. Dat is ook niet heel realistisch. Zover zijn ze nog lang niet. Die Afghaanse politie heeft op het moment nogal een beroerde reputatie. Ik belde met de Afghaanse Sahar Yahis. Zij woont nu in Nederland, maar regelmatig vertoeft zij in Kabul. Zij is helemaal niet te spreken over de politie daar. Ja, het algemeen dat, uh, ja, het is dat het een corrupt boelwerk. En zo ziet het Afghaanse volk ze ook. Het is niet zo dat um, als iemand een probleem heeft, dat ze eventjes naar de politie stappen om mijn problemen voor te leggen. Want voor je weet zijn je zakken leeg en je probleem is nog steeds niet opgelost. Of het is nog erger geworden. Ja, en Hardy vertelde me verder dat de politie zonder enige reden eh, automobilisten aanhoudt. En die moeten dan steekpenningen betalen of ze worden zonder pardon in de gevangenis gegooid. En zij was op straat in Kabul ook getuige van politiegeweld. Het beeld dat het meest is bijgebleven is dat een man heel erg in elkaar geslagen werd door een politieman. En dan kijk je dat toe op een afstandje en dan, dan wil je gewoon weten wat er aan de hand is. Maar dat wil je ook, aan de andere kant wil je dat ook niet weten, want voor het weet uh, raak je zelf in de problemen. Maar dat vond ik heel erg om te zien. Ja, als je haar zo hoort, dan, dan komt het beeld van, uh, van die Afghaanse politieagenten helemaal niet overeen met de helden uit Eagle nou ja, je kan stellen, in Baantje wordt ook elke moord opgelost... en dat is in de praktijk ook niet het geval, toch? Nee, het blijft in natuurlijk. Dat, dat is zo. Maar in Afghanistan is dat verschil tussen, tussen feit en fictie wel heel groot. En misschien heeft dat te maken met de financier van deze productie. Dat is namelijk de Amerikaanse ambassade in Kabul. En waarom stoppen de Amerikanen er geld in? Ja, uiteindelijk is het propaganda. Zij proberen, dat imago van de politie proberen, zij, uh, proberen ze op te poetsen. Daar stoppen ze ook heel veel geld in, in het opleiden van die politie. Maar dat wil nog niet heel erg lukken. En dan nou hopen ze dat jonge Afghanen naar die tv-serie kijken en denken... zo'n politieagent wil ik ook worden. He, iemand die uh, achter de boeven aan zit en uh, terreurnetwerken oprolt. En niet iemand die burgers lastig valt. Juist burgers beschermd. En zulke recruten heeft Afghaanse politie nodig. Dus wellicht melden die zich massaal aan. En zo niet... dan hebben hebben we de Afghanen in elk geval naar een spannende tv-serie gekeken. Dankjewel, Willem Frank de Noot. De Gids .fm. zomereditie. Collega Simone Wijmans houdt voor ons de cyberwereld in de gaten. Welke digitale ontwikkelingen gaan ons leven beïnvloeden... zonder welk elektronisch snufje houdt ons leven op? Welke gadget is zowel broodnodig als overbodig? Maar Simone is ook geïnteresseerd in mensen... en dan vooral in een digitale omgeving. En ze verkennen er dit seizoen velen. Tijdgeest, de webwereld van... Teun van de Keuken, uh, zo'n 3700 volgers op Twitter en eigenlijk permanent online. Permanent online, verslaafd aan het internet? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik kan niet zonder. Ik Niet zonder. Ja, nou, dat heb ik wel eens gehad, dat er, zo, dat er een soort stroomstoring in het huis was. En toen bleek ook dat alles in mijn huis afhankelijk is. Dat mijn radio's gaan allemaal via internet en zo. Dat ik eigenlijk niks kon. En dat ik ook niet ergens informatie vandaan kon halen van wat er met die stroomstoring aan de hand was. Dus dat was uh, vrij verschrikkelijk. Mensen kennen jou natuurlijk van uh, keuringsdienst van waarde. Ja. Is dat ook uh, wat je veel bekijkt op internet? Veel sites over voeding? Ja, maar nou uh, is het zo dat wij zijn natuurlijk met Keuringsdienst van Waarde bezig met de verhalen achtervoeding. Dus wat dat betreft uh, hou ik bijvoorbeeld een uh, site bij als DistriFood. Dat is een vrij ja, zakelijke site met al het uh, nieuws over voedsel en, en, en veranderingen in de supermarkt. En uh, nou, dat is heel erg uh, zakelijk. Uh, er is ook een site van One World bijvoorbeeld die vertelt meer... Ja, dat gaat meer over de sociaal-economische aspecten die ook vaak met voedsel uh, te maken hebben... Maar het grappige is, of tenminste, ik weet niet wat het grappig is... maar de mensen die bij de Keuringsdienst van Waarde werken... die houden ook allemaal ontzettend van lekker eten. Dus uh, als wij uh, op reis gaan, en we gaan redelijk veel op reis... en dan gaat bijvoorbeeld altijd... Uh, ik heb dan een, een Michelin-gids, ja, ik heb hier mijn... mijn ...iPad uh, voor me liggen. Nou, daar... Heel veel vlekken op die iPad trouwens. Heel veel uh, vingerafdrukken zie ik erop zitten. Ja, ja, nee, ik, ik weet niet hoe je, daar, hoe je dat moet voorkomen. Nee. Ja, of ik moet voortdurend met een soort wisseltje in de weer. Maar ja, zo'n zo tutje ben ik dan ook weer niet. Maar soms kom je ergens in een plek in, in Hongarije, ik noem maar wat... ...en dan hebben ze dan één restaurant met één mes en vorkje. Weet je, nou Daar kan ik dan tenminste nog uh, fatsoenlijk eten. Als we het hebben over dat eten... ...ik hou ook ontzettend van, van lekker koken... Maar ik hou niet van eten weggooien. Dus dan ga ik naar de site uh, bbc.co.uk slash food slash recipes. En daar kan je dan drie, maximaal drie ingrediënten in tikken. En, dan, en ja, je weet, de BBC die maakt honderdduizenden televisieprogramma's over, uh, over kookprogramma's. Dus tik je drie uh, ingrediënten in. En dan komen er gewoon ja, zo honderd uh, recepten uitgerold. Ben je iemand die zichzelf googelt... Uiteraard. Ja, ik, ik, ik moet toch... Ja, ik doe het tegenwoordig niet meer zo vaak... omdat ik nu dat gewoon geautomatiseerd heb. Dus dat komt gewoon binnen op mijn... Elke keer als er iets nieuws over mij verschijnt, komt dat op mijn, in mijn mail en ook over mijn programma's. Maar, ik, maar laten we even kijken op Google, kan oh, dat? Oh, jeetje. Ja, daar gaan we dan. Uh, nou ja, kijk hier. Dus slag om Brussel, trouw. Ja, kijk, meest, wat ik dan eigenlijk doe, dat is dan deze. Dat is nieuws. En dan zie je dat hier... Nou, toch heel chic dat de Belgische eh, krant De Standaard... een lovend artikel over mij heeft geschreven. Nee, je moet toch, soms, je moet toch <laughs> soms even horen van de mensen... Of, je of het gewaardeerd wordt waar je mee bezig bent. Dus dat lukt wel. Als jij je niet helemaal lekker voelt... dan google je jezelf. Ja, of ik twitter. Op je twitter. Ja. Dank je wel. Alles wat Teun van de Keuken heeft genoemd aan websites... is terug te vinden op onze eigen website. En dat ik hier morgen niet zit... u snapt nu dat nog een nachtje slapen van gisteren... dat heeft alles te maken met mijn vakantie... En niet met het onderwerp dat op de rol staat. Porno voor vrouwen. Porna. Ik weet er alles van, maar Deborah Bleckenoor is nog niet. Dus die zit morgen helemaal goed. Tijd voor lunch met Jurgen van den Berg. <lacht> uh, wij hebben zo meteen een gesprek met Sander van Horen. Die wordt uh, voor de NOS de multimedia-correspondent voor de hele Arabische wereld. Ze zit nu nog alleen in Israël, in de Palestijnse gebieden. Maar gaat die hele Arabische wereld cover? Hoe dat uh, moet en zo, dat gaat hij straks uh, bij ons vertellen. Lijkt mij lastig, maar goed. Ja, uh, zeker. Groot gebied. En er gebeurt veel natuurlijk. Um, het wordt, hij wordt trouwens wel gedekt door iemand hier vanuit Hilversum... die dan af en toe wordt ingevlogen om verslag te doen en zo. Uh, in het mediaforum hebben we Tjeu Fase en uh, Jan Kuitenbrouwer. En dat gaat onder meer over Bartjan Spruit. Die begon gistermiddag bij ons in het mediaforum... en was vervolgens de hele dag overal te zien. Tot en met Op, Nieuwsuur gisteravond. Precies, om, de, om het drama in Noorwegen... en de connectie met Geert Wilders te duiden. Het was de en, enige die geen vakantie had. Dat denk, ik. dat denk ik ook. Hij was goed bereikbaar. Ja. 120 sms'jes had hij, geloof ik, op zijn telefoon staan. En de, de stelling is: Stam.rel, straks om half twee. Het is goed dat de EU vliegmaatschappijen vraagt mee te betalen aan een beter milieu. Het is goed. Dat de EU vliegmaatschappijen vraagt mee te betalen aan een beter milieu. Maar de vliegmaatschappijen en ook de vliegvelden zijn daar hartstikke tegen. Precies, Zag ik in het journaal. Ja. Wie komt die stelling verdedigen? Of? Liesbeth van Tongeren, de Tweede Kamerlid van GroenLinks. Uiteraard, hartelijk dank. Jurgen van den Berg, zometeen met lunch op deze zender. En morgen dus de gids.fm zomereditie met Deborah Blekkenhorst. Veel plezier daarmee. Daag. Surf naar de Gids.fm.